Goedemiddag, ik ben Renske van der Zalm en dit is het nieuws van NOS op 3. De coronabesmetting na het proefcongres in Utrecht heeft geen gevolgen voor het onderzoek. Een medewerker die voor het congres maandag nog negatief testte... kreeg een paar dagen later toch klachten en werd positief getest. Het congres werd gehouden om te kijken hoe dit soort evenementen in de toekomst veilig kunnen worden georganiseerd. De organisatie zegt dat het onwaarschijnlijk is dat de medewerker het virus tijdens het evenement heeft opgelopen. Er zijn nog meer van dit soort proefevenementen. Verslaggever Eline de Zeeuw zit nu in het stadion van NEC voor de voetbalwedstrijd tegen de Graafschap. Het is hier een en al gezelligheid. Ik zit net in een vak waarin echt volgens mij de fanatieke aanhang zit. Ze wordt flink gezongen, bier gedronken. Het, het voelt eigenlijk een beetje als van ouds in deze bubbel. Wie een kleine overtreding begaat zoals het niet aangeven van de richting krijgt vanaf morgen daar geen boete meer voor. Agenten schrijven nu eventjes geen bekeuringen meer uit voor kleine overtredingen. Ze protesteren hiermee omdat het cao-overleg niet lekker loopt. Volgens de politiebonden komt het kabinet niet met een goed salarisvoorstel. Als je de coronaregels overtreedt krijg je nog wel een prent. In natuurgebieden bij Lage Vuurs in Utrecht was het vanmorgen alweer zo druk door het mooie weer dat de gemeente moest ingrijpen. Verkeersregelaars houden auto's tegen en ook zijn parkeerplekken afgesloten. De gemeente riep op niet meer te komen. Dat heeft inmiddels gewerkt. Volgens RTV Utrecht is het er nu weer rustig. Wie met de auto naar het Kraniksen Bos in Rotterdam wil, kan ook beter omkeren. Vanwege de verwachte drukte zijn de wegen er naartoe afgesloten. Op TikTok hebben de video's van deze psycholoog al honderdduizenden views. Een pandemie van eenzaamheid is waar het een gaat als geheel. Laten we samen kijken naar de bijzaak van de pandemie en dat nu zien als hoofdzaak. Waar blijft de jongeren persconferentie? Nou? Daisy van 25 rapt over eenzaamheid, pesten en omgaan met verdriet. Zo wil ze de problemen van jongeren bespreekbaar maken en ze een hart onder de riem steken. Dat doe ik onder andere door dit veel meer bespreekbaar te maken en ook jongeren op te roepen om contact op te nemen met iemand op school of met een ouder wanneer het niet goed gaat. En dat durven uitspreken en durven om hulp te vragen is hierbij heel erg belangrijk. Dus doe dat vooral jongens. Het weer, lekker veel zon vandaag. Het is 14 tot 19 graden. Morgen iets meer bewolking en wordt het nog wat warmer. In het zuiden kan het 20 graden worden. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velde van de ANWB. In Noord-Holland rijdt het verkeer op de snelwegen prima door. Op de N201 Hoofddorp richting Zandvoort is wat vertraging... tussen de aansluiting met de N206 en Zandvoort. Drie kilometer langzaam rijden met 10 minuten tot een kwartier oponthoud. Tot zover de verkeersinformatie.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 Het is even na twee uur op zondagmiddag. Een hele goede middag. We zijn er weer hoor. Zandvoort op zondag op de Zandvoorts Radio tussen twee en vijf uur. En wat een mooie zondag vandaag, uh, Albert-Jan. Ja. En wat lekker druk hè, in Zandvoort. Nou, gisteren was het dan nog, uh, laten we zeggen, ja, ook druk. Mooi weer en dit en dat. Maar dat zet zich vandaag allemaal door. De, de treinen zitten weer vol en uh, de boulevard is druk. En op het strand is druk. Maar... Uh, we hebben straks een bijdrage van RTL. Iets na, na nou is het dus kwart voor drie, tien voor drie ongeveer. Want die waren gisteren ook in Zandvoort om te kijken hoe het allemaal ging. En her en der ook van, de, van onze burgemeester reacties opgevangen. Dus dat doen we dan straks iets om kwart voor drie ongeveer. Uh, verder hebben we natuurlijk de vaste items, zoals er zijn het weerbericht. Blijft het zo, wordt het beter, wordt het nog beter of wordt het een beetje constant? U hoort het allemaal rond de klok van half drie tijdens het weerbericht. Half vijf dier van de week? Ja, gisteren hadden we ook. En vandaag is hij ook nog aan de beurt. Dumpy. Er zit bijna geen hond meer te bekenden in het asiel. Maar er zijn nog wel één of twee poezend cq-katers. En één daarvan is Dumpy. Dus vandaag dier van de week, Dumpy. Daarna Zandvoort op zondag live. Een live registratie van een popconcert of een ander soort concert in de tijd dat er nog publiek bij aanwezig mocht zijn. En vandaag is het jouw de twijfelachtige eer, Rob. Ja, ja, zie het aan mijn ogen of zo. <laughs> weet je al wat het gaat worden? Wel ja, kan, ik weet kan... welke het gaat worden. En oh. uh, dat is iets wat je niet verwacht van mij, denk ik. Oké, okay, nou, we laten ons verrassen iets over na half vijf na het dier van de week. Gedicht van de dag, ja, het wordt een prachtige klassieker. En uh, hoe het is, en, uh, dat heeft natuurlijk alles te maken met liefde en noem maar op... Uh, het gedicht van de dag om kwart voor vijf, een tranentrekker van het eerste uur. Dus daar hoef jij ook geen druk over te maken, dat is allemaal geregeld. Over de tweede plaat hebben we natuurlijk Zandvoorts nieuws in het kort. Het tweede uur hebben we, uh, hebben we uh, zeggen, nieuws uit de regio. En we hebben een interview uh, klaarstaan wat uh, onze collega uh, Roy Dongen gisteren had tijdens Goedemorgen Zandvoort met Sander ten Bos. En dan zult u zeggen, wie is Sander ten Bos? Dat is de interim-directeur van Zandvoort Beyond. Hij uh, woont in Assen en uh, gaat uh, als interim-directeur aan de slag om het, de, de site-events rondop en rond de Formule 1 hier in Zandvoort te begeleiden. Daar, uh, dat interview in het tweede uur. Verder nog wat regio in het tweede uur. En het derde uur hebben we natuurlijk Pit Report om kwart over vier uh, verder volgen we natuurlijk voor u vandaag weer de voetbal-eredivisie. Nou, het is gisteren allemaal weer op normale tijden begonnen. Hè? Die weken daarvoor hadden we op zaterdag wedstrijden om twee uur. Maar die zijn allemaal naar gisteravond verspeeld. En vandaag het programma, dat uh, houden we ook voor u in de gaten. Voor de eerste keer iets uh, na half drie na het weer uh, in Zandvoort. Uh, ik zou zeggen genoeg reden om uh, in ieder geval te blijven luisteren en kijken op deze prachtige zondag.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 Komen, ...zeker langs op de zondagmiddag bij CFM. Dit is de nieuwe ziel van Shepard. You're the learning to fly. Bijna kwart over twee nogmaals een hele goede middag. En zo dadelijk gaan we het uh, nieuws in het uh, kort met je doornemen. Nieuws van uh, de afgelopen dagen uit Zandvoorts. Maar eerst gaan we naar de film... Konkel lachten en betrijden, zoveel, zo vaker zo compleet, je tanden mee op, en je kreeg maar niet genoeg van mij. Je zeker bijna op. geweldig vond je mij, je hield van me. Je hunkelde, je smeekte, je smachtte, je Kwelde, gelden, flikte je voorzelf. Net als in de film.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 Je de grote grote nederpophit uit de jaren 80. Dat was Toontje Lager en net als in de film Ik Wil Het. Jawel, het is tijd voor het nieuws in het kort. Er zal wel weer het handig gebeurd zijn, Albert-Jan. Nou ja, gevoelsmatig is het lente. Ja. En dit weekend is als het ware ook de voorjaarsvakantie begonnen. En gelijk hebben we ook lente weer. Mocht u er vandaag nog op uitgaan uh, om van het weer te genieten... houd dan rekening met de verwachte drukte in de duinen en bij het strand. Uh, houdt u zich uh, ook buiten de, uh, aan, de, uh, aan de coronaregels om verspreiding van het virus te voorkomen? Ook op wandel en fietsparen houden we anderhalve meter afstand van elkaar. Voor kinderen tot en met 17 jaar geldt dat de anderhalve meter afstand niet geldt. Wilt u naar het strand of naar de duinen, ga dan op rustige tijden en vermijd de drukte. Net zoals gisteren was het ook behoorlijk druk, hè? Wanneer het te druk is, komt er een, een, op een later moment, uh, kom dan op een later moment terug of bezoek een andere locatie. De parkeerplaats bij de ingang van de waterleidingen bij de Zandvoortse Laan... zal net als in de vorige weekenden afgesloten worden als deze vol is. Dit wordt door hekken en een bord aangegeven. Ook zijn er verkeersregelaars en toezichthouders aanwezig. Er kan en mag niet bij Nieuw Unicum of in de berm geparkeerd worden. Hierop wordt gehandhaafd, ook op de boulevard en alle andere plekken waar het in het dorp druk is, wordt gehandhaafd op naleving van de coronaregels. Dit geldt met name bij de takeaways, de parkeerplaatsen, de viskramen en de uitgiftepunten op het strand. Hou de actuele berichtgevingen in de gaten. Later in dit eerste uur hebben wij nog een, een bijdrage van RTL Nieuws, want die waren gisteren in Zandvoort ter plaatse en maakten daar een reportage. Het Raadhuisplein is, de is het kloppend hart van Zandvoort... en wordt al jaren gebruikt bij grote en kleinere evenementen. Door de nieuwste bebouwing op het Raadhuisplein... is de ruimte voor evenementen beperkter geworden. En omdat de gemeente Zandvoort het Raadhuisplein... als evenementplein wil behouden... zal er een grote herinrichting moeten gaan plaatsvinden. Ook hier komen we later in het programma nog uitgebreider op terug. De GGD Kennerland opent volgende maand... meerdere nieuwe vaccinlocaties. De primaire focus ligt op het in korte termijnen realiseren van twee grote test- en vaccinatielocaties... in Haarlem en Beverwijk. Daarnaast wordt gewerkt aan het realiseren van extra ondersteunende vakantie... vakantie vaccinatielocaties in Uitgeest, uitmuiden en, ja, Zandvoort. Voor Zandvoort wordt gedacht aan een mobiele unit. De verwachting van de GGD is dat deze ondersteunende locaties... eind maart, begin april operationeel kunnen zijn. Wij ZFM houden u uiteraard op de hoogte. Uh, en, uh, even een update over uh, Herman het vosje. Want uh, eerder konden we u al melden dat hij uh, bij de toevlucht door de vrijwilligers met veel liefde verzorgd wordt. En een eigen iglo heeft. Daar kan hij zich uh, lekker terugtrekken. En ze zijn alweer, we zijn alweer een maand verder. Hoog tijd voor een update. Yvonne, medewerker van de toevlucht, laat ons weten. We zijn voorzichtig optimistisch. Herman doet het na omstandigheden redelijk, maar is nog wel zwak. Herman is veel in zijn eigen iglo om tot rust te komen. Diepe wonden hebben lange tijd nodig om te kunnen herstellen. Rust is daarbij erg belangrijk. Gelukkig eet hij goed. En de foto's die we hebben mogen ontvangen en die op de app staan... geven ook een hoopvol beeld. En tot slot, omdat de vaccinatielocaties vermoedelijk pas eind maart in Zandvoort operationeel worden en niet iedereen terecht kan bij regiotaxi, wil de oudere partij Zandvoort pluspunt gaan ondersteunen in alternatief vervoer ten behoeve van ouderen. Rijdt u ook eens een ritje? Meld u dan aan bij pluspunt voor tijdelijke rijder in verband met vaccinatie Bad Hovendorp. En voor deze ritten wordt een kleine bijdrage gerekend ten behoeve van de brandstofvergoeding. Een goed initiatief. Tot zover. Dankjewel Albert-Jan, dat was het nieuws in het kort. Uiteraard ook uh, na te lezen op onze CFM-app. So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 But I had to fit De single Narkodik in een nieuw jasje gestoken. Ja, enkele jaren geleden. En uh, het, ook toen werd het weer een uh, redelijk groot hit. Origineel was uiteraard uit de jaren 90. Net als de volgende plaat die we trouwens gaan draaien. De laatste plaat voor uh, alweer het weerbericht. Dat is ook weer een uh, gauw hou van... Uh, nou ja, uit de jaren 90. Dus wat ik net zei, Curtis Tigers... met zijn uh, eendagse vliegsingle I Wonder Why...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 Wat een prachtige zondag hebben we weer. En dan deze muziek op de radio. Wat wil je nou nog meer? Je dit is single van Curtis Steigers. Zie je de weer Nou, we willen nog meer mooi weer, uh, Obi Kan jij uh, dat ons brengen? Allereerst even het algemene weerbeeld en daarna specifiek voor Zandvoort. Vandaag is het vrij zonnig en zeer zacht met 13 tot lokaal zelfs 19 graden. Daarmee worden recordwaarden voor 21 februari gebroken. Op de Wadden en langs de Noordkust blijft de temperatuur door het koude zeewater een paar graden achter. De wind waait matig tot vrij krachtig uit het zuiden tot het zuidoosten. En morgen zien we dan wat meer hoge bewolking, maar de lucht waarin we zitten wordt zelfs nog wat warmer. Op de Wadden wordt het zelfs 10 tot 13 graden en in het uiterste zuiden komen we in de buurt van de 20 graden. Kijken even naar dinsdag. Dinsdag mogelijk krijgen we dan wat meer vochtvelden vanaf zee te maken. Die het meteen een stuk kouder kunnen maken bij voorkeur in de kustgebieden. Verder schijnt de zon geregeld en blijft het droog. En woensdag met op veel plaatsen temperaturen boven de 15 graden en nog steeds is het erg zacht. Het blijft droog en de zon laat zich geregeld zien. Dat betekent voor Zandvoort voor vandaag. Het wordt geleidelijk uh, zonniger en het blijft droog in Zandvoort. Vanmiddag stijgt de temperatuur tot 16 graden en is de wind matig, windkracht 3. Vannacht is het helder en koelt het af tot ongeveer 6 graden. De komende dagen zijn er opklaringen en blijft het zo goed als droog in Zandvoort. Overdag wordt het ongeveer 14 graden Celsius en de nachts blijft de temperatuur rond de 8 graden. De wind waait uit het zuiden en is matig windkracht 4. Vanaf vrijdag neemt de kans op de neerslag toe en daalt de temperatuur tot 8 graden Celsius. Overdag en 4 graden s'nachts. Tot zover. Dankjewel Albert-Jan. Het weer kan je uiteraard ook weer nalezen op onze CFM app. Ziet er best goed uit hè, voor de komende dagen. En Albert-Jan zei het al, temperatuur op onze centenmast op dit moment 15,7 graden. Dat was het weer. En bij sommige gouden oude muziek moet je meteen weer aan Veronica denken. Nou, dat heb ik ook bij deze plaats. zijn heerlijke gauw ouwe die platina wordt op de zondagmiddag bij uh, CFM. Je hoort de in the Crash The friends of uh, distinction. Zo dadelijk gaan we naar het uh, voetbal kijken. De wedstrijden die inmiddels al gespeeld zijn. De wedstrijden die op dit moment gespeeld uh, worden. En de wedstrijden die er nog aan gaan komen. Ja, je hoort dat allemaal uh, straks bij je enige echte eigen lokale radio CFM. We zijn er al 31 jaar vanuit de leukste badplaats in Zandvoorts... Oh ja, Isonpoort, dat wou ik zeggen. Je hoort het allemaal bij je eigen lokale radio CFM. Dit maand plaat uit 1983 alweer. Ja, de tijd vliegt voorbij. Dat was de single van Ten C.C. en Feel the Love. Nou, ik was vanmorgen eventjes een rondje boulevard, Albert-Jan. Ja. Maar wat is het druk op Zandvoort, mama? Ja, het is, het is behoorlijk druk en gezellig. En, uh, ja, noem maar op. Maar uh, de trein treinen paalde uit. Gisteren was het ook al druk... En uh, nou ja, vandaag dan uh, weer. Maar god, wat wil je met dit prachtige lenteweer. Want uh, hè, die, en iedereen, wil, iedereen wil er ook uit, hè? Iedereen, ja. wil ook, iedereen wil ook even een frisse neus halen. Ja, hey. klopt. Nou ja, we gaan uh, eerst even naar het uh, voetbal. Zo dadelijk veel meer uh, daarover. Eerst gaan we naar uh, afgelopen <laughs> vrijdag. Want uh, toen stond uh, Willem 2 tegen FC Utrecht uh, op het programma. Daar werd het 0 tegen 0. Uh, weet je zeker, het lijkt net een zesje. <tijd> oh ja, een 6 is het. Ja. Ik, nee, dat ga ik even checken. Ik bedoel, ja, Volgens mij is het een 6 Ja, je hebt gelijk. We nee, willen geloven, toch? 8, 9, 9, 9, 9. Ja, het is een 0-6. Nee, ja, klopt. 0, ja. Ja, nee, ja, het, ja, het... ja, het lijkt een 0. <tijd> Goed, je hebt helemaal gelijk. Dan gaan we naar, er, gisteravond. Gaan we naar uh, gisteravond. FC Emmen, ja, ja, thuis tegen Peg Zwolle. Eindstand 3 tegen 2. Hebben ze eindelijk gewonnen? Ja, en de coach van Peck is gelijk ontslagen. Al ja, als je van Emmen verliest, <laughs> is dat, dan, dan, uh, dan is nou het, nou het gebeurd. Met... Uh, andere wedstrijd van uh, gisteren, VVV Venlo tegen AZ. Dat zijn de Alkmaarders, die hebben het weer goed gedaan. Want het werd uh, 1 tegen 4. En Fortuna Sittard ontving ADO Den Haag. En de eindstand daar was 2 tegen 0. Nou, vandaag hebben we al één wedstrijd gehad. Er is heel veel gescoord trouwens. We hebben het over FC Twente tegen Feyenoord. Eerst ging het goed met Twente en toen ging het nog een keer goed met Twente. Dus twee doelpunten, maar uh, toen kwam Feyenoord ook nog uh, goed terug. Ook twee doelpunten, dus het werd 2 uh, tegen 2. En dan om half drie begonnen. El Clasico der Lage Landen. SC Heerenveen ontvangt FC Groningen. Tussenstand op dit moment 0-0. Nou, de andere wedstrijd van half drie... dat is uh, RKC Waalwijk tegen Heracles uh, Amelo. Ook daar staat het 0 tegen 0. Dan krijgen we om kwart voor vijf. PSV Eindhoven ontvangt thuis Vitesse. En dan uh, de andere wedstrijd. Die begint wat later, vanavond om acht uh, uur. Dan is het de beurt aan uh, Ajax tegen Sparta Rotterdam. We houden voor u de uh, wedstrijden in de gaten. En natuurlijk met name El Classico, Herenveen thuis tegen FC Groningen. De dus stand nog steeds 0-0. Ja, zo dadelijk gaan we het hebben over de drukte van vandaag uh, in Zandvoort. Maar met name gaan we even terugblikken op uh, gisteren. Want uh, gisteren was het ook al behoorlijk druk. En uh, RTL Nieuws was uh, ook in uh, Zandvoort. En die hebben een hele mooie reputatie daarover gemaakt. Gisteren te zien in het uh, RTL Nieuws. En die gaan wij zo meteen nog een keer herhalen. Maar eerst Marco Bossato.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 als ik dit niet kon vermoeden In een waas hoor ik je zeggen Dat je alles op wilt geven Dat je alles met je meeneemt Wat me lief is in dit leven En ik luister hoe jouw woorden Langzaam opgaan in de zinnen met treffen als een bliksem, met vernietigende kracht. Deze krielte maakt me gek, en dit gevoel is angstaanjagend. Maar je woorden malen verder, en mijn ogen kijken.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 En ik heb niet eens gemerkt dat hij naar binnen is geslopen Om jouw liefde uit te wissen en mijn wereld te vernielen. Wil er niemand me vertellen dat ik alles heb. Strand dan, uh, Albert-Jan, bij deze plaats. Ja, uh, hè? Stukje, weer beetje. Een cocktailtje erbij, Bob Marley en de Weler, sorry, en stir it up. Over strand gesproken, nou, het is uh, natuurlijk op uh, deze mooie zondagmiddag... Uh, behoorlijk druk in het Zandvoort. Zo uh, kregen we juist uh, een Twitter binnen van uh, Lisa via, uh, via Twitter. Ja. Zij uh, schrijft, oh, Zandvoort is echt heerlijk, maar niet gevaarlijk druk. Een uh, fijne beat komt uh, uit de speakers op het strand... en even voelt het alsof er niks aan de hand is. Kijk, kijk, kijk, kijk. Dat zijn de mooie, ja. uh, mooie teksten. Als je in die stemming bent, is dat natuurlijk helemaal goed. Dat begon gisteren natuurlijk eigenlijk al... Hè, met het, de, prachtige, de voorjaarsvakantie. Kon niet mooier beginnen gisteren met uh, prachtig weer... en ook uh, een zonnetje erbij prachtige temperaturen en je zegt gisteren zelfs dat mensen korte broek lopen maar dat gaan we toch echt niet te ver. Dat hoor. gaat mij Ik te ver. Dat ja. ben ik wel enthousiast maar dat heb ik toch niet helemaal goed begrepen. Maar goed, wie het wel goed begrepen had waren onze collega's van RTL Nieuws want uh, die reisden uh, gisteren af om uh, een, een, een documentaire of een reportage te maken over de stand van zaken in Zandvoort gistermiddag... tijdens dat prachtige mooie lenteweer. Ja, ze hadden een afvaardiging inderdaad naar Zandvoort gestuurd. Dat was verslaggever Jeroen Wetsels. En hij sprak onder meer met uiteraard onze burgemeester David Molenburg... met Onno Ransdorp. En dat is de uitbaten van June aan de Duinrand die een aantal weken geleden gesloten moest worden... vanwege te veel drukte, weet je wel, bij ja, de ja, waterleiding stop. Duinen. Ja, één dag dus is hij dicht geweest. Ja, hij is één dag, Ach, uh, één dag dicht geweest uh, toen ja. op een, uh, volgens mij ook zondag, ja. ja. was ook een uh, zondag. Nou, allerlei maatregelen heeft hij uh, daar uh, genomen met hekwerken en noem maar op. Dus hij is uh, gewoon weer open en ook op uh, deze, deze dag. Nou, Onro, die hebben ze ook gesproken en ze spraken ook met uh, Rolf Vogers... Nou, hij is een hele grote ondernemer uit deze regio. Hij heeft onder meer uh, in Bloemendaal een horecagelegenheid. In Haarlem heeft hij een uh, horeca gelegenheid. En ook hier in Zandvoort heeft hij uiteraard uh, vogelsstrand een uh, strandpavioen. Nou, deze mensen die sprak uh, Jeroen gisteren allemaal toen hij uh, hier een bezoekje bracht. We gingen er vandaag massaal op uit op deze eerste officiële zachte dag van het jaar. Maar het werd daardoor soms te druk. Beveiligers en verkeersregelaars moesten op verschillende plekken in actie komen om het publiek te begeleiden. In steden als Delft en Deventer werden bezoekers gevraagd om niet meer te komen of juist weg te gaan. Omdat de coronaregels niet konden worden nageleefd. En verder was het vooral druk in natuurgebieden en natuurlijk ook aan de kust. Parkeerplaatsen gaan op slot... De gemeente hebben extra verkeersregelaars en handhavers ingezet... om de verwachte drukte in goede banen te leiden, zoals hier in Zandvoort. Misschien wordt het nu drukker. Wij waren hier ik denk, twee uur geleden. Dus valt mee. Ik denk dat het nu wel drukker wordt. Tijd voor u om naar huis te gaan? Ja, is klaar. Zij is ook moe, dus uh, <laughs> ga <gaan> naar huis. <laughs> ja, parkeren is druk, maar voor de rest kun je gewoon afstand houden overal. Coronaproof. Ja, zeker. <laughs> Coronaproof. Hier op het strand verspreiden de mensen zich goed... Meerdere kustgemeenten hebben de druk te aanzien komen. En hebben daarom gevraagd om niet op de piekmomenten te komen... en om de coronaregels na te leven. Nou, de conclusie is dat het uh, uh, gezellig druk is in Zandvoort. En mijn conclusie is dat als ik rondloop... dat over het algemeen mensen zich prima aan de maatregelen houden. U bent tevreden als burgemeester? Op dit moment ben ik tevreden, maar we moeten scherp blijven. Zandvoort grijpt in als de coronaregels worden overtreden. Net als twee weken geleden toen er ook al heel veel mensen waren. Het stond echt helemaal vol. Mensen die stonden te eten, mensen die er tussendoor liepen, mensen die in de rij stonden te wachten. Het was gewoon te druk. En toen zei de gemeente? U mag dicht, binnen een kwartier. Zo. <laughs> Daarom nu hekken en borden om te voorkomen dat de zaak weer dicht moet. Vanwege de waarschuwingen van de gemeente hebben sommigen wel getwijfeld of een bezoekje wel zo verstandig was. Nou, omdat ik vanuit mijn raam zag dat het heel druk was aan het strand. Dus ik dacht, nou, dat wordt weer een hele drukke, een hele volle bak aan het strand. Maar het viel mee. Iedereen wil dat kleine beetje wat we nu hebben graag koesteren. Dus dat schiet dan ook niet op. Je niet aan de regels te houden, want dan uh, wellicht uh, heeft dat weer gevolgen. Ook morgen wordt weer druk te verwacht op het strand. En uiteraard is die morgen, dat is vandaag, Albert-Jan. En ook vandaag is het inderdaad weer druk. Dank aan onze collega's van RTL Nieuws voor deze reportage. Gisteren dus te horen geweest in het RTL half acht nieuws. Wij gaan weer door met de muziek. Hier is de nieuwe Eva Max. And then I picture all the perfect that we lived Till I cut the strings on your tiny violin oh, My mind's got a my mind of its own right now And it makes me hate me I'll explode like a dynamite if I can't decide, baby Zingel van Eva Max kwam in één keer weer de hitparaders binnen. Je my head, my heart. We gaan alweer op naar het nieuws weer van drie uur. Daarna zijn we er nog twee uur lang op deze zonnige zondagmiddag. Nogmaals een hele goede middag, Stamford. Bijna 16 graden. Wat willen we nou nog meer? Heerlijk zonnetje en heel veel drukte. Maar probeer zoveel mogelijk uiteraard aan de coronaregels te houden. Wij gaan na drie uur nog twee uur lang door met Sanford op zondag. En hier is Dusty Springfield.